9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Veel Nederlanders denken dat het associatieverdrag met Oekraïne... de eerste stap is naar een EU-lidmaatschap. Ondanks dat politici zeggen dat het verdrag daar niet over gaat... is toch bijna de helft van de Nederlanders daarvan overtuigd. Blijkt uit onderzoek dat de NOS heeft laten doen. Het referendum over het verdrag is morgen. Het is pas geldig als de opkomst boven de 30 procent is... De gemeente Rotterdam heeft laten weten morgen elk uur een update over de opkomst te geven. De NOS meldde eerder dat ze niet met eigen opkomstcijfers zullen komen om het kiesgedrag niet te beïnvloeden. Sportwinkel Top Shelf wil winkels openen in een aantal voormalige vnd panden Er is al een akkoord met de verhuurder in Arnhem. Met zes tot zeven andere verhuurders wordt nog gesproken. Top Shelf heeft nu nog vijf winkels met sportartikelen... In de V&D-panden willen ze ook make-up, parfum, reis- en schoolspullen gaan verkopen. De directeur zegt in de Telegraaf dat ze ook zoveel mogelijk oud personeel van V&D wil aannemen. In de Panama Papers worden honderden Nederlanders genoemd. Dat schrijven Trouw en het Financieel Dagblad. In de gelekte documenten staan namen van rijke mensen die hun geld via een bedrijf in Panama hebben weggesluist naar belastingparadijzen. Oud-voetballer Clarence Seedorf is een van de namen die wordt genoemd. Een sponsorcontract dat hij sloot voor zijn motorrace team is een paar keer met flinke winst verkocht, via een bedrijf op de Drie Driekwart van de producten waarop staat dat er vitamine in zitten is helemaal niet zo gezond. Dat zegt Foodwatch na eigen onderzoek. Het gaat om koekjes, frisdrank, ijs en energiedrankjes waar vitamines aan worden toegevoegd. Op de verpakking staat dan bijvoorbeeld rijk aan vitamine C of bron van vezels. Dat mag en die zitten er ook wel in, maar tegelijkertijd zit er in deze producten juist veel vet, zout of suiker, zegt Foodwatch. Het weer nog overwegend bewolkt, vooral in het midden en oosten regent het. Vanmiddag breekt in het westen af en toe de zon door. Het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hocka van de ANWB.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 Als je denkt van nou die Matthew Wilder die zit uh, helemaal niets meer te doen, dat is niet waar, want uh, deze Matthew Wilder die produceert nog steeds een nummer en schrijft nog steeds nummers. Um, bijvoorbeeld Do Love to Love You, die is van Matthew Wilder en daar scoorde Ilse De Lange een hit mee in 2011 als thema voor A Serious Request. De vrouwen die zijn gefinisht bij de Ronde van Vlaanderen. Um, daar heeft Armistad gewonnen. Ze blijft Johansen met uh, een band gewoon voor. En uh, als ik ga kijken naar de tussenstanden op de velden. Adel Den Haag, Groningen staat 0-0 en Rodejezee. Tegen Veen staat ook 0-0. Om half 4 hebben wij trouwens in dit gedeelte van zondag tot Zondag... de Rackathon nu plaat van deze week. Wat minder nu, want we gaan uh, pff, het zijn 13 jaar terug in de tijd. En dat is een hit geweest. jongen, jongen, jongen. Wat trouwens ook een hit is geweest, is dit. Rihanna Diamonds. Shine like a diamond. Shine like a diamond. BAM! De single van Coldplay heet Him for the Weekend... en daarvoor Rihanna met uh, Diamonds. Het is uh, kwart over drie. Tijd voor wat sportnieuws. De golfers Jim Hammond, Herman zo heet die en JV Jamie Lovemark... gaan naar de derde dag aan de leiding van de Houston Open. De Amerikanen hebben min-elf een voorsprong op de zweet. Hendrik Stensen en de Amerikanen Russell Henley en Dustin Johnson... Charlie Hoffman, die na de eerste dagen aan de leiding ging, zakte ver weg. Hij had veel moeite met de wind en liet een ronde van 74 slagen noteerden. Twee boven het baangemiddelde. Hij zakte daardoor naar de zevende plaats. De rondes van Herman en Lovemark, respectievelijk 67 en 70, waren een stuk imponerender. Jordan Spieth, die volgende week op de US Masters zijn titel verdedigt, steeg zes plaatsen. Er staat nu gedeeld 14e. Hij liep een ronde van 70 slagen. We gaan even naar tennis, want de witte russin Victoria Azarenka... heeft de WTA-toernooi van Miami op haar naam geschreven. In de finale was ze duidelijk te sterk voor Svetlana Kutsnetsova... aan 6-3 en 6-2. Zowel de Rusin als Azarenka veroverden twee Grand Slam titels... en beide wonnen vier onderlinge wedstrijden. Hun negende partij was eenzijdig en nooit spannend. Koetse net Netsova, die in de eerste set geen enkele keer haar opslag behield... sloeg daarvoor de stordig op. Van haar 56 servicepunten won ze er slechts 21. De aanloop naar het toernooi van Miami wist Asarenka ook al het toernooi van Indian Wells te winnen. De 26-jarige Azarenka is pas de derde speelster die daarin slaagt. Ze treedt in de voetsporen van de Duitse Steffi Graaf en Tim Kleijsters. Graaf won in 94 en 96 bij de toernooien. En de Belgische deed dat in 2005. Eliseba Cherono heeft de halve marathon van Berlijn gewonnen. De geboren Keniaanse sinds februari in bezit van een Nederlands paspoort noteerde in de Duitse hoofdstad een tijd van 1.10.43. Rut van der Meijden werd zesde in Berlijn. Zij slaagt er niet in om aan de EK-limiet van 1.13.20 te voldoen. Van der Meijden die kwam tien seconden tekort. Andrea Delstra, die zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Marathon... kwam niet verder dan de 22e plaats met een tijd van 1.19.04. Op de Europese kampioenschap in Amsterdam wordt geen marathon maar een halve marathon gelopen. Naast Gerono hebben ook Kim Dillon en Jamie van Lieshout al aan de limiet voldaan. De bekritiseerde opzet van de kwalificatie in de Formule 1 blijft voorlopig onderwerp van discussie. Hernieuwd overleg tussen de teamleiders F1-baas Bernie Ecclestone en voorzitter Jean Todt. Van de internationale autosportfederatie FIA heeft zondagochtend nog geen oplossing opgeleverd. Donderdag praten de betrokken partijen verder met elkaar. Zowel voor de grote prijs van Australië vorige maand. als zaterdag tijdens de kwalificatie in Bahrein. leidde de opzet tot ergernis en onbegrip bij coureurs, teams en fans. Het afvalsysteem waarbij in drie sessies steeds na 90 seconden... de langzaamste rijder moet afhaken... heeft vooralsnog niet meer strijd en spanning opgeleverd. Veel teams houden de kwalificatie juist vrij snel voor gezien... onder meer om de banden te sparen. Volgens Wolf, teambaas van Mercedes... is een terugkeer naar het oude kwalificatiesysteem, ook met drie sessie... maar dan met meer auto's op de baan niet aan de orde. Dan gaan we even kijken hoe het was gisteren in Bahrein. Max Verstappen die startte vandaag tijdens de Grand Prix van Bahrein vanaf plek 10. Verstappen bereikte eenvoudig de tweede kwalificatiesessie. In de eerste ronde zet hij nog de achtste tijd neer. De tiende plek in Bahrein is wel een verbetering ten opzichte van vorig jaar. Toen moest de Limburger de race van de vijfde positie beginnen. Lewis Hamilton die start van Paul voor de 51ste keer in zijn carrière. De Brit reed een baanrecord in Bahrein. En net als in Australië zijn het de Mercedes coureurs die de eerste twee plekken bezetten. Want Nico Rosberg start vanaf plek twee. En de derde plek is voor Sebastian Vettel. Die race begint om 3 om vijf uur zo meteen dit is London grammar met het oh mooie Parker Jr. zat in a radio. En ze hadden het uh, plaatje als een uh, redelijk hitje. You can Change That. Maar die Parker Jr. ken je natuurlijk ook van uh, Ghostbusters uit 87. En daar uh, scoorde hij een hele grote hit mee. Daarvoor trouwens, Lonne Grammer. Dat is altijd zo'n plaatje uh, dat nooit eigenlijk een hit is geweest. Ja, plek 27 in de top 40. Maar iedereen kent het. En uh, in de top 2000 staat hij ook hoog. Ik geloof op ergens uh, rond de 400. Dus... Uh, Iedereen vindt dat een mooie plaat en uh, ja, daarom draaien we hier ook bij ZFM Support. Ja, we zijn drie minuten te vroeg. Het is vreselijk, maar het is even niet anders. We zijn uh, aangekomen op de helft van het programma en dan ook uh, aangekomen bij de .nu plaat. Ik zou zeggen, uh, ja, zorgvuldig uitgekozen door Maarten Verheyen. En uh, Rackathon is niet beperkt tot de Caribische eilanden. Ook in Mexico en de landen in Midden-Amerika... wordt uh, Rackathon gewaardeerd uh, en gemaakt. En vandaag een Rackathon-hit van 13 jaar geleden. Papi Chulo van de Panamese zangeres Lorna. En uh, het is uh, zelfs een nummer 3 hit geweest in Nederland in 2003 dus. Papi Chulo heeft meerdere betekenissen. Volgens de vrouw van Maarten, Dora... Hij heeft een Cubaanse vrouw, kan het betekenen een aantrekkelijke, goed geklede man... met geld waarvan alle vrouwen dromen. En uh, wij zouden dit waarschijnlijk een player noemen. Maar het is ook slangterm voor een pooier. Wat het uh, ook mag zijn, de zomerrit uit 2003. Die klinkt gewoon lekker. Zo in de jaren 90. Zee. En voor de dat plaat van deze week. Lorna met Papachulo. Komt allemaal nalezen op www.racketon.nu En dan vind je ook uh, verhaaltjes en uh, de vorige racketon.nu platen. Eentje die daar dicht tegenaan hangt is een nieuwe single van Sia en Sean Paul die heet Sheep Trails. Up with it girl, rock with it girl, it girl ba bang, bang Dance with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Ba bang, bang. As long as I Free up yourself, get out oh, the gun to We'll Katja Gugu met uh, Too Shy. En uh, de song wordt hier genomen door Limaal. En die kennen we natuurlijk van The Neverending Story. En daarvoor de nieuwe single van Sia doet ze samen met Sean Paul. Die heet Sheep Trills. En is een best wel grote hit in Europa. Nummer 1 in Ierland, Israël. In nummer 2 in Griekenland, Oekraïne, Schotland. Nummer 3 in Noorwegen, Zweden en Zwitserland. En dat terwijl de single eigenlijk was geschreven voor Rihanna. Zandvoort en de regio. Maar die wees het uh, aanbod op het laatste moment af. En uh, ja, die kwam nu even achterdoor, vermoed ik. Goed, we gaan even kijken naar uh, wat uh, Zandvoorts nieuws. We beginnen met de verrichtingen van SW Zandvoort. Nou, want na een helskarwei in het Paasweekend. heeft SW Zandvoort toch een ruime 4-1 zegen behaald op CTO 70. Vooral in de tweede helft zijn de Zandvoorters beter op en beslisten ze het duel door een beter veldoverwicht. In de eerste helft heeft de SW Zandvoort vooral moeite... met het spel van de Duivendrechtse ploeg. Het enige wat CTO 70 doet, is vaart uit het spel van de thuisploeg halen... waardoor de bezoekers meer kansen krijgen. Twee keer gaat een bal voor de doel van Jorik Smit langs. Toch komt SV Zandvoort via een penalty of voortsprong. Een fout in de defensie van CTO 70 zorgt ervoor dat Mitchell Luiten door kan breken... en die vervolgens door een van de verdedigers van de rechtse ploeg wordt getorpedeerd. Verdediger Dylan Kreuger weet de strafschop te verzilveren... waardoor SV Zandvoort met een kleine voorsprong de rust in gaat... Aanvankelijk lijkt SW Zandvoort beter uit de kleedkamer te komen, maar krijgt toch de gelijkmaker om de oren. Na een vrij schot die diagonaal en buiten het bereik van Smit het doel invliegt. De tegenslag verteert de thuisploeg goed... omdat niet lang daarna de 2-1 in de touw verdwijnt... door een attente Misha Hormeno. SV Zandvoort maakt dan op een dergelijke manier het kwijt af. Eerst met het doelpunt van aanvoerder Max Aardewerk... die later met een blessure naar de dekant moet... en vervolgens opnieuw met een doelpunt van Kreuger... waarmee het duel definitief in de Zandvoorts voordeel wordt beslist. Dan ander nieuws. De gemeente Zandvoort is gestart... met een digitale enquête over het sanctiebeleid... drank en horeca onder de bewoners en ondernemers. Binnenkort staat dit beleid op de agenda van een beoordeling... en wil de enquête, uh, veel via de enquête in zich krijgen... om op die manier tot een goed beleid te komen. De vorige nota over het sanctiebeleid van de drank en horeca... stamt alweer uit 2013. En deze heeft de basis gevormd voor de nieuwe drank en horeca-wet... die toen is ingevoerd, omdat de wetgeving sinds 2009 niet is aangevonden aangepast naar de situatie van drie jaar terug. In deze nota uit 2013 staat onder uh, paragraaf 4.8... dat het sanctiebeleid Drank in de Horeca een jaarlijkse evaluatie kent. Verder staat ook dat de Drank in de Horeca wetgeving wordt betrokken... en de wijze waarop het sanctiebeleid wordt toegepast. Met de digitale enquête wil de gemeente nog steeds vasthouden... aan die uitgangspunten van het, uh, de beleidsnota uit 2013. Zandvoort wil een gemeente zijn waar het plezierig en veilig is om uit te gaan... te ondernemen en te wonen waarbij het sanctiebeleid drank- en horeca een hulpmiddel is... om dat doel te bereiken. Het sanctiebeleid is een uitvloeisel van de drank- en horeca-wet... die de afgelopen jaar nog is vernieuwd. De wet beoogt vooral uh, om het alcoholgebruik onder jongeren te verminderen... en de gemeente is zelf verantwoordelijk voor de handhaving... Toezicht en vergunningverlening. Het is over de lokale informatie. We gaan verder met muziek. Doen we met Jason Mirage. I picture something. It's beautiful. It's full of life. En it is all blue. I see a sunset on the beach. Yeah. It makes me feel calm. When I'm calm, I feel good. good. Sing. Sing. And the joy it brings makes me feel good Een hit. Nou, niet deze een hit, maar dat was gewoon het begin van Italo. Casso met Casso. En voor State Gold met Wallpaper. Jason Ross, Daria For met The Freedom Song. 4 minuten voor vier. We kijken naar de Ronde van Vlaanderen. 1 minuut en 2 seconden voor acht personen van de Berg, Van banen, Van Hoeken en Grusduf. Sluit aanwerven, deel Grijpel, Polit en Klaas. Een kop op, dus van acht man. En op de velden is nog steeds 0-0 bij ADO, Groningen en Roda JC tegen Heerenveen. Nog één plaat te gaan voor vijf uur en dat wordt Divine met Native Love Fur.